Zes uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. En met straks in het NWS Radio 1-journaal ook Lex Runderkamp vanuit Syrië. Hoezeer is de dreiging van een militaire actie daar voelbaar? Eerst het NWS-journaal Raymond Serré. De NAVO heeft in een verklaring fel uitgehaald naar de Syrische regering. Volgens het bondgenootschap zijn vorige week in Damascus chemische wapens ingezet. NAVO-secretaris generaal Rasmussen... We consideren de gebruik van chemische wapens als een bedreiging voor internationale vrede en veiligheid. Diegenen die verantwoordelijk zijn, moeten worden De NAVO spreekt van afschuwelijke aanvallen die veel mensen in Syrië het leven kosten. De Tweede Kamer debatteert morgenmiddag over de situatie in Syrië... en het mogelijk ingrijpen van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk. Het debat is een commissievergadering, maar de Kamer houdt er rekening mee... dat morgenavond alle Kamerleden terugkomen van recess, zodat er over eventuele moties kan worden gestemd. Groot-Brittannië gaat bij de VN-Veiligheidsraad een ontwerpresolutie indienen. Daarin staat dat noodzakelijke maatregelen geoorloofd zijn... om de Syrische burgerbevolking te beschermen tegen chemische aanvallen. Rusland wil pas plaatsnemen in de Veiligheidsraad als de VN-inspecteurs in Syrië hun rapport hebben gepresenteerd. De speciale VN-gezant voor Syrië, Brahimi, zegt dat het erop lijkt dat er vorige week in Damaskus een bepaalde stof is gebruikt. Veel meer zei hij daar niet over, zegt verslaggever Jan Eikelboom.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 Volgens Servische media waren de omgekomen kinderen drie en tien jaar oud. Hun ouders en een derde kind liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens de ANWB-alarmcentrale gaat het om Turkse Nederlanders. Samir A. wordt volgende week vrijdag vervroegd vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie wilde dat hij langer vast zou blijven zitten... maar de rechter heeft dat afgewezen. Volgende week heeft het voormalige lid van de Hofstadgroep twee derde van zijn straf uitgezeten. En daardoor komt hij in aanmerking voor vervroegde vrijlating... Het Openbaar Ministerie zei vanochtend dat een vervroegde vrijlating onverstandig is, omdat de idealen van Samir A nog niet zijn veranderd. Verslaggever Robert Bas. Tijdens de zittingen werd eigenlijk al duidelijk dat het Openbaar Ministerie niet heel erg sterk stond. Zowel de reclassering als de directeur van de instelling waarin hij had gezeten de gevangenis de Schie hebben allebei positief geadviseerd. Allebei gezegd van hij komt in aanmerking voor vervroegde invrijheidsstelling onder voorwaarden, maar hij mag naar buiten. Samir A zit sinds 2004 in de gevangenis, onder meer wegens het beramen van aanslagen op Nederlandse politici. Vakbonden denken dat de overname van KPN door telecomgigant Amerika Mobile positief kan uitpakken voor het personeel. Volgens Abfacabo kan een grote aandeelhouder als Amerika Mobile met verstand van de telecommarkt een betere toekomst bieden voor KPN dan de huidige kleine aandeelhouders. America Movil heeft de bonden beloofd dat het beleid van KPN de komende jaren nog niet veranderd mag worden, ook niet als het gaat om de werkgelegenheid. America Movil is eigendom van de Mexicaanse miljardair Carlos Slim.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 PvdA-leider Samson zegt het besluit van Hilkens te betreuren en te respecteren. Eerder dit jaar zei Hilkens dat ze de strafbaarstelling van illegaliteit niet zal verdedigen. En dan het weer. Het is nog zonnig, maar er zijn ook wat wolken. Lokaal in bui mogelijk. Morgen begint de dag met bewolking. Maar smiddags laat de zon zich weer zien. En het wordt morgen 20 tot 24 graden. De verkeersinformatie bij de ANWB, Spaan. Er staat iets meer dan 100 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Er zijn veel ongelukken gebeurd. We zien het nu op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar staat bij Barneveld 4 kilometer file, twee rijstroken zijn dicht. Na A2 Amsterdam richting Den Bosch... tussen Maarse en Nieuwegein, 8 kilometer. Door een ongeluk zijn drie rijstroken dicht. Het grootst zijn de problemen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat tussen Rijswijk en Hoogmade maar liefst 20 kilometer fieden. Na een ernstig ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Omrijden kan het beste via de A12 en de A44. Gek genoeg probeert iedereen om te rijden via de N14... maar dat past natuurlijk helemaal niet. Richting Den Haag staat voor Wassenaar inmiddels 4 kilometer fieden... En verderop op de N44 richting Wassenaar, tussen de aansluiting met de N14. En Wassenaar, 4 kilometer. Zo direct meer dan Syrië: we gaan fietsen in Spanje en voetballen in Italië. Tot zo. Wij hebben geen winkelbanden.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 Met Tim Overdiek. 8 over 6. Goedenavond. Het nieuws over Syrië kwam deze uitzending vanuit Den Haag. Londen, Parijs, Berlijn en Teheran. We gaan nu naar Brussel, want we hadden ze nog niet gehoord. De NAVO vanmiddag kwam er vanuit het hoofdkwartier een heldere boodschap over het gebruik van chemische wapens. We condemn in the strongest possible terms these outrageous attacks, which caused major loss of life. Dat duiden wij als een opvallende reactie van NAVO-secretaris-generaal Rasmussen... Zo ik meer hierover eerst naar het land waar het om gaat, Syrië. Want daar is Lex Runderkamp in het noorden van het land. De voorbereidingen lijken in volle gang, Lex voor een militaire actie. Wat merk je om je heen? Hoe gaan ze daar in Syrië mee om? Nou, tot nu toe merk ik, het is een groot verschil. Ik merkte dat de commandanten tot gisteren. Uh, nauwelijks geloofden dat het ook echt zou gaan gebeuren. De commandanten van het Vrij Syrische Leger, die ik hier in het noorden spreek. Maar uh, vanaf vandaag waren ze ineens eigenlijk ontzettend uh, moeilijk te bereiken. Ze zaten allemaal voortdurend in vergadering. Uh, ik merkte bij de grens, waar ik vanmiddag even was, dat uh, de grens tussen Syrië en Turkije voor publiek voor het publiek is afgesloten. Uh, zware bewapeningen langs de wegen. Uh, dus ik neem aan dat er allerlei goederen die nodig zijn... voor de aanstaande oorlog uh, op dit moment Syrië binnenkomen. Uh, ja, men is... Let maar zeg maar verwachtingsvol. Er is een, een, een brief rondgestuurd via internet... van een belangrijke commandant van het uh, Vrije Syrische Leger... aan alle eenheden in het land. En die geeft ze allerlei adviezen. Heel concreet, zoals uh, als de Amerikanen aan, aanvallen... Uh, zorg dat je in ieder geval niet in de buurt van militaire uh, gebieden bent. Uh, zorg in ieder geval niet dat je als wij slachtoffer worden... heb je de kans dat de Amerikanen gaan zeggen... ja, we schoten daarop omdat er extremisten aanwezig zijn. Dus blijf weg, zei hij tegen zijn gematigde vrienden. Blijf kalm, ga niet als een gek lopen rennen... En schieten als de aanval begint. Uh, coördineer het met elkaar en uh, nou ja, doe, doe op die manier je best. En hij zei: iedereen moet uh, zorgen dat de gasmaskers die er kennelijk zijn ze worden verspreid en dat ze ook op internet, er staat een, <laughs> een, een, een YouTube-filmpje bij, uh, bij die brief, aangegeven hoe je je eigen gasmasker moet maken. Men is Ervan overtuigd dat het ja, binnenkort gaat beginnen. Maar je gebruikt het woord verwachtingsvol, Lex, de manier waarop er wordt gereageerd. Hoe geldt dat voor de bevolking die toch al te maken heeft met een burgeroorlog die twee en een half jaar duurt? Hoe reageren zij op die berichten van een mogelijke aanval? ja, uh, ook zij in die zin verwachtingsvol. Uh, uh, ik heb het eerder in reportages en bij jullie gezegd... mensen zijn hier zo ondergedompeld in, in, in, in, de, uh, in de gevolgen van de oorlog... met allemaal verloren familieleden... dat ze dit meer zien als een soort... Ja, het, noem het maar het lichtje aan het eind van de grote zwarte tunnel. Uh, er gaat iets gebeuren. Dit regime wordt waarschijnlijk op de, op de knieën gedwongen. Dat is dus... Waar, waar men nu van uh, verwacht dat dat zou gaan gebeuren. En wij weten al met z'n allen natuurlijk... dat er misschien maar een hele beperkte aanval gaat plaatsvinden. Maar ik merk wel onder de bevolking hier dat men zoiets heeft van... het zal best moeilijk worden, ons land gaat in de brand. Maar we hebben al zoveel geleden, we hebben al zoveel mensen verloren. Als het nog een beetje meer moet om uiteindelijk van het regime af te komen... dan zijn ze daar kennelijk toe bereid. Er komen berichten binnen van vluchtelingenstromen vanuit Damaskus, de hoofdstad. Hoe, hoe, hoe is dat bij jou daar in het noorden? Ja, ik heb natuurlijk niet het hele noorden in het zicht... maar voor zover ik nu zie zijn er uh, geen grote vluchtelingenstromen op weg naar het noorden. Uh, ik, nou ja, wat ik je net zei, in de buurt van de grenzen... dat is de plek waar je zou verwachten dat mensen daar naartoe komen. De dorpen waar ik ben, heb ik ook vandaag helemaal niks gezien... van grote konvooien of mensen die aankomen. Het zou waar kunnen zijn, maar in, in de actieradius die ik heb... Ten noorden, een aantal dorpen ten noorden van Aleppo... Uh, merk ik daar in ieder geval niks van. De verwachtingsvolle tekenen die Lex Runderkamp beschrijft in Syrië. Uh, vooralsnog druk diplomatiek verkeer over het land. Wat gebeurt er in Brussel? Tot een gezamenlijk Europees standpunt over militair optreden in Syrië gaat het nooit komen. Dat vrezen veel Europarlementariërs. Alleen Guy Verhofstadt, leider van de Europese Liberalen, is duidelijk. Hij vindt dat Europa eensgezind een militaire aanval moet steunen. Correspondent Tijn Sadeh. Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66. Wat wordt de positie van de Europese Unie, denkt u, in uh, het geval dat er een aanval komt op Syrië? Nou, ik zou graag zien dat er een eenduidige EU-positie is om een politiek statement af te geven. Maar momenteel zie je dat uh, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk voor de troepen uitlopen en aandringen op een, op een aanval. En daarmee eigenlijk meegaan met de Verenigde Staten. Terwijl natuurlijk een heleboel andere EU-lidstaten daar niet mee eens zijn. Dus we laten hiermee helaas weer een verdeelde EU zien. En dat is toch vaak een zwakke EU. En ik denk dat het politiek echt essentieel is dat de Europese Unie meer als wereldspeler gaat optreden. We moeten veel meer uh, één, als één machtsblok optreden. Als één machtsblok optreden, dat zegt ook hier in het Europese parlement Guy Verhofstadt. De leider van de grote liberale fractie, waar jullie als D66 ook bij horen. Gief Rostad zegt zelfs, militair aanvallen. Hij wil gewoon zo snel mogelijk actie. Bent u het daarmee eens? Ik zou daarin wat voorzichtiger willen zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is om te onderzoeken... wat ook de risico's van een militaire interventie uh, zijn... Ik denk dat het totaalpakket weer onderzocht moet worden. We zien ook dat druk op Assad lijkt te helpen. Eerst wilde hij geen toegang geven aan uh, wapeninspecteurs. En nadat er druk werd opgevoerd internationaal, deed hij dat wel. Dus misschien is er toch weer ruimte om ook de politieke uh, paden te bewandelen... juist nu de dreiging voor militair ingrijpen zo groot is. Heb je als Europees parlement, jullie als vertegenwoordigers van de Europeanen... hebben jullie nog enige vat op wat er de komende dagen gaat gebeuren? Judith Sargentini, GroenLinks. Nou, ik zou willen zeggen... Ja, maar ik denk dat ik moet zeggen nee. Uh, we hebben de vertegenwoordiger van Ashton aangehoord. De buitenlandse vertegenwoordiger namens precies. de Europese Unie. Uh, en, en Ashton probeert uit alle macht uh, de lidstaten bij elkaar te houden. Wetend dat het wellicht net zoals met Libië kan gebeuren: dat er een paar lidstaten zich in een coalitie aansluiten om een no-fly-zone te beginnen, maar dat de anderen daar niet aan meedoen. Kun je je veroorloven als Europese Unie om dan toch weer verdeeld in dit dossier te staan? Je kunt het je niet veroorloven, maar het is wel wat er gaat gebeuren. Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66. Het is vrijwel onmogelijk in buitenland beleid... Om uh, he, um, van een afstand dingen 100% naar je hand te zetten. Maar het is wel degelijk in het belang van de Europese Unie... om een sterke diplomatieke rol te spelen. En ik denk zeker dat er voor de EU een rol is weggelegd... om toch te blijven aandringen op onderhandelingen, op diplomatieke wegen. Om um, um ook te zorgen dat het Syrische conflict niet de hele regio met zich meetrekt. Want dat is tenslotte onze achtertuin. Verdeelt dus nog bij Europarlementariërs. Intussen klonken verderop in Brussel, op het hoofdkwartier van de NAVO, dus wel een eensgezinde boodschap. We condemn in the strongest possible terms these outrageous attacks, which caused major loss of life. Information available from a wide variety of sources points to the Syrian regime as responsible for the use of chemical weapons in these attacks. De NAVO-landen vinden het gebruik van chemische wapens onacceptabel. Gebruik van zulke wapens kan niet onbeantwoord blijven. En de schuldigen moeten verantwoordelijk worden gehouden. En de NAVO zal Turkije steunen en de grenzen beschermen. Al NAVO-secretaris-generaal Rasmussen vanmiddag in Brussel. We gaan naar Spanje, we gaan naar de Vuelta. De vijfde rit van deze wielerronde. Leek op voorhand een klassieke sprinters etappe te worden. Sebastian Timmerman, werd dat het ook? Mm, het werd wel een sprintersrit uiteindelijk. Maar klassiek, dan mm. denk ik toch meer aan brede wegen. En Een hele mooie aankomst ergens aan de rand van een stad... waar de sprinters vrij spelen. Dat was het niet. Het was bij overigens op prachtig Dat beeld heb je dan ook meteen voor ogen, maar dat oh. was het dus niet. Nee, nee, dat was het dus niet. <lacht> Hoe was het dan wel? Nee, het was bij het Lago de Sanabria. Uh, dat is een heel mooi groot gletsjermeer. Het grootste gletsjermeer trouwens van het uh, Iberisch in een heel mooi natuurpark. Maar dat zorgde wel voor dat de wegen in de slotfase smal waren. Het was een beetje draaien en keren. En dan moet je goed gepositioneerd zitten. Dat zat onder andere trouwens Bauke Mollema... Laat ik even met de Nederlandse inbreng beginnen. Uh, die wordt twaalfde in de rit en staat nog steeds keurig netjes veertiende in het algemeen klassement. En uh, iemand met ook wel een klein beetje Nederlands tintje winterrit. Michael Matthews is in Australië maar reed de afgelopen twee jaar voor de ploeg. Uh, stapte over naar Orica Greenheads, de ploeg uit Australië, uit zijn vaderland. Jonge Gozer, oud-wereldkampioen bij de belofte. En wint vandaag voor het eerst een uh, massasprint in uh, een grote ronde. Gis, uh, grote ronde. Gisteren werd hij al derde. En vandaag dus de winnaar. Rit is een Argentijn wordt tweede. Johnny Meersman, de Belg, derde. Uh, Nikias Arndt, dat is een Duits sprinttalent. Die rijdt voor de Nederlandse Argos Shimano-ploeg. Wordt vierde. En Mollema dus op, uh, op de twaalfde plaats. En, en, en op weg naar die sprint gebeurde er nog wat interessant onderweg? Nee, wat een kopgroep van de dag van vijf man. En er waren er twee bij. Van de Wallen en Koertijen, een Belg en een Fransman... die uh, nou, uit die kopgroep wegsprongen. En je kent het principe. Die werden teruggepakt in de laatste drie kilometer. En uh, er is verder eigenlijk... Uh, niets geks gebeurd. Na al het klimwerk van de afgelopen dagen was het nu een relatief rustige etappe. Oké, okay, een Mollema 14 in het algemeen klassement. Ja. De, de leider nog steeds? Nibali nog steeds. Uh, voor Horner, die staat op drie seconden. Roach, staat op acht seconden. Uh, morgen, en ik dacht overmorgen ook nog, dan een beetje dezelfde soort etappen. Zonder zelfs een aantal bergen. Ritten zonder bergen voor het bergklassement. Dat zijn we eigenlijk in deze vervelte helemaal niet gewoon. Maar de komende dagen staat dat wel op het programma. Sebastian, dankjewel. je wel. Oké. zwaar bedankt, BB. bij... De A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar is een aanrijding geweest bij Nieuwegein. Drie rijstroken zijn dicht. Het veroorzaakt Fieden vanaf Maarsen, 7 kilometer. En de andere blikvanger blijft de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Ernstig ongeluk bij Hoogmade. Fieden al vanaf knopend Ibenburg tot aan Hoogmade, 19 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden eh, bij voorkeur niet via de N14, want die staat helemaal vol. Maar wel via de A12 en de A44, de route via Wassenaar. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. 18 over 6, we gaan even naar Rotterdam. Om te kijken of de teller al in positieve zin is gaan tikken. Er moeten namelijk over vijf weken 10.000 jongeren aan een baan zijn gebracht. Josephine Trehi is al de hele middag in Rotterdam. Samen met Patrick Sticht om te kijken of hij een baan kan vinden. En het zou mooi zijn, Josephine, als ze deze uitzending met goed nieuws zou kunnen besluiten. Nou, goed nieuws kan ik je nog niet melden. We zijn wel eventjes weggelopen bij Randstad. Patrick was net ook even aan het gapen. Ja, klopt. Ja, lange dag natuurlijk. En uh, ja, dan heb je wel eens een dipje. Ingeschreven net, sollicitatietraining gehad. Heb jij er een beetje fiducie in dat het wat gaat worden? Uh, ja, het zag er goed uit bij de Randstad, absoluut. Uh, maar uh, ja, omdat ik nu toch al een jaar op zoek ben, dan raak je toch een beetje pessimistisch. En uh, ik, wil, ik wil het eerst zien en dan geloven. We zijn eventjes naar het station gelopen. We staan hier voor een hamburgerketen. En dat is niet zomaar, want uh, Mirjam Sterk vanochtend bij ons in de uitzending. Zij is bezig ook hè, met de jeugdwerkloosheid. Zij leidt dit plan. Um, en in de uitzending vanochtend zei ze dit. Zolang er nog bedrijven zijn als bijvoorbeeld een Burger King die naar mij toe komt, die zegt ik heb duizend vacatures, help me alsjeblieft om die te vervullen, want dat lukt me niet. Heb ik nog steeds goede hoop. Het gebeurt mij bijna dagelijks dat ik werkgevers binnenkrijg via de mail die zeggen ja, ik wil eigenlijk best wel een aantal plaatsen aanbieden. Ja, duizend uh, vacatures bij de Burger King. Stel nou dat uh, Randstad uh, binnen deze uh, vijf weken naar jou toe komt. Niet met jouw uh, gewilde marketingfunctie, uh, maar met uh, hier achter de toonbank bij de Burger King? Ja, het is niet uh, wat ik in eerste instantie op oog heb natuurlijk. Maar uh, ja, in deze tijden moet je toch alles wel overwegen. En uh, ja, je, je weet me nooit. Misschien voor het tijdelijk uh, is, het, uh, is het wel een uh, oplossing. Ja, lastig. Ik uh, sprak net een meisje, wat hier ook rondliep... die um, ook heel druk op zoek is naar een baan. Even luisteren. En het onderwijs liever. Iets met leraren. En is dat moeilijk? Ja, om werk te vinden is het moeilijk. Ze willen meer leraren die meer ervaring hebben. Hoe oud ben jij? Uh, 22. We staan hier vlakbij de Burger King... Die hebben duizend facturen zeggen ze. Ik zoek een baan waarbij ik mezelf kan ontwikkelen en meer ervaring kan opdoen. Achter de toonbank staan niet? Nee, dat wil ik liever niet hebben. Als het moet? Als het moet, moet het. Ja, dan doe ik het wel. Ben je optimistisch? Nee, niet echt. Wat dan? Wat ga je doen? Uh, ik weet het niet. Ik zoek nog even verder en dan zie ik het wel hoe het uh, uitkomt. Bij Randstad hebben ze nu de komende vijf weken een soort actieplan. Ze willen 10.000 jongeren aan de baan helpen? Oké, okay, dat is fijn. Misschien even langs gaan. Dat kan. Ik hoop dat ze ook een baan voor mij hebben. Ja, zij hoopt ook heel erg op een baan. Patrick, ik hoop ook op een baan voor jou. Vijf weken de tijd. We gaan contact houden. Ik wens je er veel sterkte bij. Ja, dankjewel. En Tim, weet je, kijk, ja, vandaag, hè, dat, dat plan van Rans, dat is natuurlijk mooi. Tienduizend uh, uh, nieuwe banen, maar... Uiteindelijk, het gaat natuurlijk om 150.000 werkloze jongeren. Dus aan de ene kant kan je zeggen, ja, misschien een druppel op een gloeiende plaat. Ik denk, alles is beter dan niet. En laten we duimen voor Patrick. En dat gaan we doen voor Patrick. En zijn banenblog is te volgen op de website van NOS op 3.nl. En zijn droombaan is marketingstratege. Hij is 20 jaar, 22 jaar, heeft bedrijfskundige gestudeerd op weg naar een baan in Rotterdam. Josephine, dankjewel. Grow Old With Me, wat een lekker nummer. Dat maakt je nieuwsgierig naar de rest van zijn debuutalbum. Tom O'Dell, Long Way Down heet dat. Een lekkere wedstrijd wordt het vanavond waarschijnlijk in Milaan voor PSV. Dat tegen AC Milan om een plaatsstrijd in de Champions League. Vorige week in de thuiswedstrijd werd het 1-1. Frank Wilaert, Goedenavond. Goedenavond. Dat betekent dat PSV nog wel degelijk zicht heeft op plaatsing. Ja, normaal gesproken zou je zeggen, als je thuis met 1-1 gelijk speelt tegen Milan, dan zal Milan doorgaan. Want de Italianen kunnen als geen ander op 0-0 spelen in eigen huis. En Milan zal dat vanavond ook zeker gaan proberen. Maar met het uh, jonge, frisse, fruitige PSV, weet je het maar nooit. Dus uh, Die zouden hier zomaar kunnen scoren en dan ziet alles er een stuk zonniger uit... dan dat het op dit moment eruit ziet met die 1-1. Want dat lijkt leuk, maar op zich is dat niet zo'n hele geweldige uitslag. Nee, want ze moeten winnen of met 2-2 gelijk spelen? Zo is dat. Of winnen, of met uh, meer dan 1-1 gelijk Daar komt het op neer. Dus 2-2, 3-3, 4-4. Wat mij betreft mag het allemaal. 7-7. Uh, <laughs> Nog mooier, wat mij betreft. Maar dan is PSV door. Voor het eerst in vijf jaar dan weer terug in de Champions League. En dat zou mooi zijn natuurlijk. Is het alweer vijf jaar geleden? Ja, zeker. Toen, uh... Hadden we er zelfs twee in de Champions League, want Twente deed toen ook mee. En uh, ja, dat, dat, dat zou natuurlijk prachtig zijn dat, dat er twee Nederlandse clubs weer in de Champions League spelen. En dit jonge, uh, frisse PSV tegen grote clubs in de Champions League. Ja, dat, ik, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, nou ik ben ook wel nieuwsgierig naar deze wedstrijd. Hoe, uh, hoe uh, PSV, die jonge ploeg, hiermee omgaat in dit geweldige grote historische stadion San Siro in Milaan. Hoe ze uh, dat verteren en dan ook nog tegen AC Milan spelen... een hele grote Europese club met een heel groot Europees verleden... Ja, dat, uh, uh, dat zegt natuurlijk niks over deze wedstrijd... maar dat is wel een mooi affiche. Ja, met een, met een hele grote begroting ook. Hè? Dat is wel nodig, want uh, deelname aan de Champions League... daar wordt veel belang aan gehecht in financieel opzicht. Al, al wat zenuwachtige penningmeesters zien rondlopen. Nou ja, bij AC Milan zijn ze wel degelijk nerveus over het missen van de Champions League. Want dat uh, staat hier in de krant geschreven, scheelt 30 miljoen en een nieuwe spits. Dus uh, dat is uh, wel van belang voor AC Milan. Zij moeten de Champions League halen. Anders is het seizoen eigenlijk al mislukt na het uh, verliezen van een... Uh, een, een, een promovendus in de Serie A, Hellas Verona, afgelopen week. Dat was een schande, daar schamen ze zich hier echt voor, bij AC Milan, dat ze dat is overkomen. En dan ook nog uitgeschakeld worden in de Champions League. Ja, dan zijn hier de nachtmerries niet van de lucht, denk ik, komende avond. En, en dat financiële belang geldt niet zozeer voor PSV, hè? want ze hebben geen deelname begroot? En nee, dat hebben ze de afgelopen jaren wel afgeleerd natuurlijk, want ze hebben dat een periode wel gedaan en daar hebben ze redelijk pijn in de buik van gekregen. En nu houden ze er geen rekening meer mee en zou het een geweldig uh, toetje zijn dat je een paar extra miljoenen in ieder geval kunt bijschrijven als je de Champions League haalt. En uh, voor deze uh, jonge ploeg zou het natuurlijk fantastisch zijn... om op dat hele grote podium uh, te kunnen spelen. Moet je je voorstellen dat uh, ja, Bakali, waar we allemaal zo gek van zijn... in de Eredivisie, gewoon op het uh, Champions League podium straks zou kunnen staan. We gaan het zien, maar we gaan het ook vooral horen... want deze wedstrijd begint vanavond om half negen... op deze zender Radio 1 in een extra lange uitzending van Langs de Lijn. Onze tijd zit erop, het NWS Radio 1 is afgelopen. Joost Eerbaans, goede avond, jij gaat beginnen. Zeker Tim, dankjewel. Uh, het gaat erom: uh, gaan we raketten op uh, Syrië afvuren of niet vanavond en avondspits. Ik ben uh, zelf de passivist uh, van de avond, want ik vind van niet Tim. Ik denk dat de gevolgen niet te overzien zijn als dat gebeurt. Een land dat chemische wapens inzet tegen zijn eigen kinderen, nou, daar mag je alles van verwachten. Niet mee bemoeien. Mijn stelling is dus, luisteraars, aanval op Syrië zal ons van de regen in de drup helpen. Dat is hem voor vanavond een volle bak overigens. Want in de show zitten straks Leon de Winter, VVD-kamerlid Hanten ten Broeke... en Amerika-kenner Willem Post is er ook bij. Bel WNL op 0800 1121 Of Twitter gezellig mee met een hekje eens of oneens. Daar kijk ik naar uit. Luister dus naar de avondspits. Wees erbij. Tot zo hier op Radio 1.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 Het NOS-journaal. Het is één minuut over half zeven. Mijn naam is Freddy van De NAVO zegt dat het gebruik van chemische wapens in Syrië niet onbeantwoord kan blijven. Het bondgenootschap gaat ervan uit dat bij de aanvallen van vorige week in Damascus gifgas is gebruikt. De NAVO noemt de aanvallen afschuwelijk en een bedreiging voor de internationale veiligheid. Vakbonden denken dat de overname van KPN door telecomgigant America Mobile positief kan uitpakken voor het personeel. Amerika Mobil heeft de bonden beloofd dat het beleid van KPN de komende jaren niet zal worden veranderd. Ook niet op het gebied van de werkgelegenheid. pvda kamerlid Meerte Hilkens stapt op. Ze zegt dat ze in de politiek onvoldoende invulling kan geven aan haar idealen. Eerder dit jaar zei ze al dat ze de strafbaarstelling van illegaliteit niet kon verdedigen. Hilkens, die sinds april 2011 in de Tweede Kamer zit, zegt dat ze afziet van wachtgeld. Samir A. wordt volgende week vervroegd vrijgelaten. Het openbaar ministerie wilde dat hij langer vast zou blijven zitten... maar de rechter heeft het afgewezen. Het voormalig lid van de Hofstadgroep komt in aanmerking voor vrijlating... omdat hij twee derde van zijn straf heeft uitgezeten. Samir A. zit sinds 2004 in de gevangenis... onder meer wegens het beramen van aanslagen op Nederlandse politici. En twee natuurorganisaties stappen uit het overleg van de Blankenbergtunnel. Die moet komen onder de Nieuwe Waterweg bij Vlaardingen...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 Vanavond is het op de meeste plaatsen helder... maar in de loop van de nacht trekken vanuit het noordwesten wolkenvelden het land binnen. In het oosten en zuidoosten zijn nog brede opklaringen. Daar kan vannacht en ook morgenochtend op uitgebreide schaal mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. Nadat de mist is opgetrokken begint de dag morgen op vrij veel plaatsen wel bewolkt... maar vanuit het noordwesten klaart het dan in de loop van de dag weer op in het zuidoosten. Daar breekt de zon overigens pas in de loop van de middag door... Uiteindelijk wordt het 21 tot 23 graden en er staat weinig wind. In het weekend dan raakt het wat verder bewolkt... en wordt het met 19 graden ook iets koeler. Op zaterdag kans op een bui. ANB Verkeersinformatie. Er staat in totaal nog 60 kilometer fieden. Er waren in deze avondspits veel ongelukken. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... daar nu nog fieden na een aanrijding voor knooppunt Hoevenlaken 5 kilometer, de rijbaan is wel weer vrij. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch ging het mis bij Nieuwegein. Tussen Breukelen en Nieuwegein in totaal nog 6 kilometer file. Drie rijstroken zijn dicht. Ook relatief goed nieuws voor de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Hoogmade zijn de rijstroken weer opengegaan na een ernstig ongeluk. Maar het slechte nieuws is dat de file nog erg lang is... tussen Knoop en Prins Klausplein en Hoogmade 15 kilometer... Omrijden is niet meer zinvol, want de omrijdingsroutes staan vol via Wassenaar. Onder meer op de N14, daar staat voor Wassenaar 5 kilometer. De N44 vanuit Den Haag tussen Wassenaar Zuid en Wassenaar 4. En op de A13 vanuit Rotterdam al file door die file op de A4... tussen Delft en Knopend-Ippenburg 4 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Aanval op Syrië brengt ons van de regen in de drup. In Echo Echo, 50 Tintenkleur op uw radio, hier is Avondspits verzorgd door WNL. Bel WNL, 0800 1121. Ja, goedenavond, Syrië wordt binnen een week aangevallen. met of zonder steun van de Veiligheidsraad. Dat lijkt wel bijna zeker nu vandaag de VN hebben vastgesteld. dat het regime van Assad achter die schandalige aanval met zenuwgas zit afgelopen week. Meer dan 300 mensen, waaronder vele kinderen, vonden daardoor een gruwelijke dood. Maar hoe vreselijk dat ook is, moeten we nu ook binnenkort Somalië, Irak, Iran en Noord-Korea gaan bombarderen? Of Rusland en Pakistan? Daar vallen ook totaal onschuldige slachtoffers door geweld. Of is ineens het gebruik van zenuwgas het internationale teken voor oorlog? Op zijn minst dubieus. Los daarvan vind ik de strafexpeditie naar Syrië buitengewoon riskant. Een aanval zal enorme krachten losmaken in een crisisgebied waar islamitische orthodoxen de dienst uit maken en niks liever willen dan een aanleiding voor het vernietigen van Israël. En daarin heeft de Russische vicepremier gewoon gelijk als hij zegt het Westen gedraagt zich als een aap met een granaat. Meestal overleeft de aap dat niet luisteraars. Het is geen oplossing, het is gevaarlijk en het zal Israël en het Westen in groot gevaar brengen. Niet doen dus. Aanval op Syrië brengt ons van de regen in den drup. Wel WNL. 0800 1121. Jawel, het theater is weer geopend. Tot 7 uur bent u van harte welkom met uw reactie hier. 0800 1121. Geef ook uw tweet. Hek je eens of hek je oneens. Als ik ze zie, lees ik ze live voor. Dan komt u binnen. In het beste onderbuikadres van Radio 1. En vanavond krijgt u Jan aan de telefoon als u belt 0800 1121 50. Doelwitten zouden inmiddels verkend zijn om aan te vallen. En RTL liet trouwens gisteren weten dat ruim 70% van de Nederlandse bevolking vindt... dat de wereld inderdaad moet ingrijpen in Syrië. Hoort u daarbij? Of niet? Ik niet. En zo zie je maar dat ook populisten ook prima tegen de stroom in kunnen roeien. Zometeen hoort u wat VVD-Kamerlid Hand en Broeke ervan vindt. Vandaag sprak de Kamer voor het eerst over de kwestie. En ook Willem Post is er later bij amerika deskundig. Ik begin straks met Leon de Winter. Eerst ga ik trouwens altijd naar mijn eerste beller. En dat is Gijs Dolleman. Hij komt uit Zevenaar. Goedenavond, Gijs. Een hele, hele goedenavond, Joost. Met, hi. Uh, met Gijs, hi. Hey, ik uh, ben het uh, eens met je stelling. Ik denk echt dat het een, uh, een hele grote puinhoop gaat worden. Kijk maar bijvoorbeeld al naar de, naar de olieprijs. En dat soort zaken, die stijgen gewoon de pan uit. En uh, ja, wij Europa zijn heel erg verdeeld. En we uh, hmm. kunnen niet... Een, uh, ja, eenzijdige standpunten hierin nemen. Dus ik denk echt dat het uh, het begin van het einde gaat worden. Precies, het kan wel eens een heel lang drama worden. Dat wil Amerika ja. natuurlijk niet. Hè? Die zeggen bliksem, uh, bliksemkrieg. En dan zijn we er in twee dagen vanaf. Maar jij voorziet een, uh, een dof Ik Helaas wel. Ja. ja, eens met jou, Gijs. Want het is een wespennest daar. Uh, Twitter's komen binnen. Edna McCloy zegt bij mij eens. Eerst resultatenonderzoek afwachten. Haal Assad eventueel naar het ICJ. Dan moet ik even nadenken wat daarmee bedoeld wordt. Een offensief is het laatste dat we moeten willen. Tonijs is ermee eens, zolang niet duidelijk is wie de schuldige is aan het gifgas... en waar het heen moet met Syrië, moet het Westen zich militair afzijdig houden. En Peter Seurissen twittert, oneens vanuit een zonnig allee... vind ik dat een tegenaanval alleen kan en mag als de VN dit mandateert. Peter, ik ben niet met je eens, maar een fijne tijd daar in Los Angeles. Overigens een over stad waar mijn volgende geachte invited vandaan komt. Leon de Winter, goedenavond. Hoor je mij? Ja, ik hoor je. Ah, Leon. Ja, je bent nu bel je vanuit Nederland om de, voor de goede orde, toch? Ja, ja. zeker. zeker in Nederland. Maar je kent de omgeving daar goed. Uh, een puinhoop voorspelde mijn eerste beller... Uh, als wij ingrijpen met wij bedoel ik dan weer uh, de westerse wereld... onder leiding van ja. de Amerikanen. Um, ja. Ben je het daarmee eens? Nou ja, als Amerika uh, hevig, groot, breed zou ingrijpen, dan zou het een puinhoop worden. Want dan valt het regime en dan komen er uh, daar uh, rebellen uh, komen langs in Damascus. En die maken van de honderdduizend doden dan nog een voetnootje, want het wordt nog veel erger. Alleen Amerika zal niet op die manier toeslaan. Want die, uh, uh, Obama heeft zich in de positie gemaneuvreerd dat hij iets moet doen. Ja. Uh, hij heeft het over een rode lijn gehad. En tegelijkertijd weet hij dat hij dit regime in stand moet houden. Um, want hij, uh, hij kan zich niet voorloven dat, dat deze pu puinhoop ontstaat. Ja. Dus we moeten bommen gaan gooien. Ja. Het mag niet te veel doden veroorzaken, maar ook niet te veel schade veroorzaken. Ja. Het mag dit regime niet doen wankelen. Ja. En dit is het krankzinnige van de situatie. Uh, dus het regime zal blijven, er zal uh, puinhoop veroorzaakt worden... Um, en de situatie zal hetzelfde zijn als ja. voor die aanvallen. Ja. Daarbij moet ook nog worden opgemerkt dat er iets heel geks is. Want drieënhalve maand geleden berichtte Carla Del Ponte... die nog een tijdje Nelt heeft gewoon toen ze uh, was bij het Internationaal Gerechtshof. Ja. En nu voor de Verenigde Naties werkt, Drieënhalve maand geleden berichtte zij ja. dat er al gifgas was gebruikt. Ah. Schrik niet door de rebellen. Kijk aan, de andere kant, daarom zijn ze natuurlijk zo langdurig onderzoek aan kan doen... of het wel, wel of niet uh, do ja, door het regime dat is gemaakt. Ja, die rebellen, dat is er absoluut zeker. Dat heeft Carlo de Pont, heeft dat officieel bericht. Okay. rebellen hadden toen gifgas gebruikt. Er zijn ook doden bij gevallen. Dat telde toen niet, om de een of andere reden. Hmm. Ik weet niet waarom, want het gaat toch om het principe dan. Dat Ik lijkt me ook. Gifgas of niet. Dat om... Precies. Gifgas Precies. of niet. of Leon. Dat 10, 20 of 100 doden zijn gevallen... Maar... Maar nee, jij, uh, jou, mag niet. jij benadert het nu met een rationele westerse blik. Als je nou de uh, andere kant bekijkt, dat zijn, dat zijn dan, zeg maar, de, het, het, het regime Al daar, of, of de rebellen, weet ik veel, de, de mensen aan de knoppen. die zien misschien bij elke, elke, elke kanon dat Amerika afschiet... een reden om grof uit te halen naar misschien Israël, Turkije, wat dan ook... om hun gram te halen. Dat bedoelt misschien mijn eerste beller ook met de puin op die kan ontstaan. Ze hebben maar een kleine aanleiding nodig om de lont in het kruidvat te steken. Ja, maar kijk, we kunnen niet naar links, we kunnen niet naar rechts... we kunnen niet naar boven, naar beneden... Uh, wat er ook gebeurt, wie er ook wint hier in dit conflict, op een dag zal, zal het uitgeput raken. Zijn we zoveel mensen dood? Ja, maar waar ook... ja, maar waarom moeten wij maar, ons maar... mee bemoeien, Leon? Waarom moeten wij ons daarmee bemoeien? Nou ja, kijk, de we, we, we, White Man's Guild heet dat. Hè? Dat is omdat we toch het gevoel hebben dat we, dat we, dat we, dat we, dat we universele waarden uitdragen en moeten verdedigen de wereldwijd. Maar lukt dus, dat? Ja, alle, alle misstanden in de wereld, dat voelen we ons dan verantwoordelijk voor en daar willen we ingrijpen. Ja. En daar zijn grenzen aan, we inmiddels. Nou, de grens was nu volgens mij het woord zenuwgas, de rode lijn van Obama. Eh... Ja, maar die is al dus 3,5 ja, jaar geleden. Ja, dat zeg je terecht. En daar verzet ik me tegen, tegen die hypocrisie. Dan moeten we, hadden we ook toen in moeten grijpen. Maar dan moeten we nu niet alleen, alleen de, de, de, de, de krachten van het regime bombarderen, maar dan moet je ook de rebellen bombarderen. Ja. Wordt dit, wordt dit, wordt dit een tweede Irak uh, in Syrië of zeg jij nee? Nee, nee. nee. Obama geen haar op zijn hand die eraan denkt om geen daar grondroep. uh, met, nee. uh, met grondroepen naar binnen te marcheren. Nee. Uh, dit is een paar dagen ellende, je zult er maar tussen zitten. En, uh, en daarna gaat hij weg en dan onthoven ze elkaar. En dan wordt er weer massaal worden de ledematen afgehakt, worden de vrouwen verkracht. Ja, dit... Alsof dat minder erg is, maar goed, dat, uh, dat staat dan, uh, de, de, de wereld staat daar niet helemaal uh, op de achterste benen. We houden het in de gaten. Leon de Winter, dankjewel voor jouw reactie Absoluut. op mijn stelling. Aanval op Syrië brengt ons van de regen in de druppel. Je kunt bellen hoor, er, zijn, er is al één lijntje vrij. 0800 1121, Robert Tegelaar zeg mij op Twitter, ik ben het sowieso altijd oneens met Joost de Heerbans. Mooi Robert, je mag een keer bellen. Martijn van de Kooi zegt aanval versterkt zogenaamde oppositie... maar van alle valt helemaal niets te verwachten. Ja, chaos. Kijk maar naar Irak, zegt Martijn. Ik ga naar een nieuwe beller, Hendrik van Zwolle uit Zutphen. Een hele goede avond Goedenavond Joost, ik ben het eens met de stelling. Mm, en... Dat is mooi. Ja, nou ja, ik weet wat je eigenlijk natuurlijk hebt. Enerzijds is het natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. En het is heel lastig om een goede keus te maken, want... Ja, je wilt natuurlijk die mensen helpen. Maar aan de andere kant zie je ook hoeveel ellende het heeft opgeleverd in Irak en in Afghanistan. Ja. En ik denk niet alleen van ja, je grijpt even snel in. Dan denk ik dat zo'n Assad natuurlijk nog veel meer repressies heeft voor zijn eigen bevolking. Ja, vooral omdat. Dat... Ja, nee, sorry. Ga door. Ja. En, en, en misschien niet alleen van zijn eigen bevolking. Misschien. Uh... Uh, hebben wij er ook wel te leiden onder, als Westen? En ja, he, kijk naar Israël. Ja, die ligt natuurlijk ook in een hoek daar. Ja. Waarbij misschien natuurlijk nog veel meer ernstige dingen gaat gebeuren. En ja. ik weet de oplossing natuurlijk ook niet. Nee. Maar ja, goed. Uh, uh, ik vraag me af of het, hoe verstandig het is als we natuurlijk daar nu gaan, gaan invallen, bombarderen of noem maar op. De vraag is ook, als je het regime niet omvergooit, wat natuurlijk in Irak wel gebeurd is. Uh, wat werd je ermee opschiet? Um, vind, ik, vind ik een belangrijke vraag. Vind je? Ja, dat, dat, dat denk ik namelijk ook. Ik denk, als je gewoon geen goed alternatief hebt... Ik bedoel, stel je gooit het regime onver. Dan krijg je natuurlijk weer allemaal groeperingen die het tegen gaan opbotsen. Waarbij je natuurlijk weer enkele... Uh, enkele jaren, misschien wel tien jaar. Hè, we naar Irak, Libia, tien jaar dat het lijkt me Irak ja, ja, verder Daar heb jij weer gelijk in. Ja, ik denk als je het doet zonder, weet je ook dat je, dat je aan een doodpaard te trekken bent. Ik denk sowieso dat het een vrij kansloze missie zal worden, uh, uh, Hendrik. We zijn, het, we zijn het daar eens. Dank je wel, Hendrik. Uit Zwolle. Um, we gaan naar Han ten Broeke, want die moet zo de Kamer in. Hij is VVD, Tweede Kamerlid en buitenlandwoordvoerder. Han, een hele goede avond. Goedenavond Joost. Hey, welkom bij Avondspits. Dank uh, Jij gaat zo de Kamercommissie in en vertel even wat jullie daar gaan doen. Is dat een procedurevergadering of gaan jullie al praten over de situatie? Ja, we hebben vanochtend die uh, procedurevergadering al gehad en we gaan morgen gaan we erover debatteren. We hebben vanmiddag heel veel vragen gesteld. Um, die worden morgenochtend beantwoord. Uh, dan gaan we die beantwoording belezen en ik geloof om één uur is er een debat. Kijk aan, één uur staan jullie op scherp. Um, ja. Nou, vertel Han, hoe zit de VVD? Meestal volgt de VVD, dacht ik van tevoren, wel de Amerikanen, als ik het zo uh, plat mag zeggen. Um, hoe zitten jullie in dit dossier? Nou, we hebben ook al wat geleerd hoor. Dus um, uh, wij zeggen in ieder geval dat we um, uh, nog Kerry, nog Hegel, uh, de minister van Defensie, zomaar op een blauwe ogen willen geloven. Dus uh, ik vind het heel belangrijk dat ook hier geldt um, dat er overtuigend en ook geloofwaardig bewijs uh, uh, moet, moet zijn... Van, van het zulke... feit dat er wel of niet zenuwgas is gebruikt, bedoel je? Ja, kijk, um, er is hier wel iets anders aan de hand dan een aantal van je bellers. En ik geloof ook in jouw opmerkingen dat een ja. beetje te bespeuren. Uh, de vergelijking met 2003, uh, Irak ligt voor de hand. Uh, mm. snap ik ook heel goed. Maar mensen moeten heel goed begrijpen. Het gaat hier niet om um, een ingreep, een militaire ingreep mogelijk... om iets te doen aan die burgeroorlog. Daar doen we eigenlijk al twee jaar niks. Mm. Um, het gaat er hier om dat als er gifgassen zouden zijn gebruikt de meeste vrede van alle uh, wapens die je kunt voorstellen... op grote schaal, mogelijk door het regime zelf... tegen de eigen bevolk ja. bevolking, dat de wereld dan niet uh, kan zeggen... Um... Dat laten we zo. Ja, maar wacht even je moet je aan. afvragen of je ja. wilt wakker worden, of je, je kinderen wilt laten wakker worden in een wereld waarin ja. we zeggen dat je kunt wegkomen. Dat een vreed regime of een terrorist kan ja. wegkomen met een um, inzet van een chemisch wapen. Uh, zonder dat dat consequenties heeft. Maar ze mogen wel wegkomen met, met wakker worden met een, een, een kind zonder ledematen. Of, of ja, ophangingen die, die met stenigingen, martelingen. Maar noem die vergelijking het op. gaat echt vreselijk mank. Dat uh, weet je ook, omdat uh, uh, in dit geval uh, bij uh, conventionele wapens, hoe verschrikkelijk het ook is. Uh, er altijd nog een vorm van verdediging uh, uh, mogelijk is. Daar, daar kunnen ook militaire middelen voor worden ingezet. En maar er worden heel, me mensen heel vaak, heel vaak, ja. lukt dat niet. Ja. Maar chemische wapens, daar is. Geen hey. enkele verdediging tegen mogelijk. Het dient geen enkel militair doel. Het nou, is geweer, van een geweer kun je ook, ook niet zoveel te tegen, tegen doen, dacht ik. Ik bedoel, als gewone, als kind zijnde, hè? ik bedoel, waar is de grens? Ik vind het zo'n gekke grens om te zeggen: zenuwgas, jongens, nou moet de internationale gemeenschap alles op alles. Zou ik je nou, toch willen aanraden om als je een keer met je ja? kinderen in Vlaanderen uh, bent, om dan is het museum van Yper te bezoeken? En ja. dan zul je snappen nou, uh, waarom we al honderd jaar van mening zijn ja, uh, dat dit een grens is die niet overleeft. Nee, het is bizar. Uiteraard is het ja. absoluut onmenselijk. Het mag, het mag, het kan niet, maar ik probeer toch te vergelijken te maken met alle andere gruwelijkheden die daar gebeurd zijn... en waar we ons dan niks aan gelegen laten in feite. We als... niet alle gruwelijkheden in de wereld wegnemen. Ja, dat is dus natuurlijk niet de bedoeling om um, uh, het regime van Assad omver te werpen. Nee, Heel veel mensen denken dat en maken die vergelijking... en hebben het dan over een wespennest. Ja. Hier gaat het erom dat als de wereld voorbij zou laten gaan... Ja. Uh, dat er chemische wapens op grote schaal worden ingezet... S dat de eigen bevolking wordt vergast... Ja. Ja. Um, uh, dat de wereld dan niet uh, kan zeggen dat laten we nou, dat gebeuren, de... want daarna is, is um, ook in ons eigen belang en voor onze eigen veiligheid, en ik dacht dat je je daar toch ook altijd heel veel zorgen over maakt, ja. is er een grens overschreden uh, die niet meer terug kan. Maar dat betekent dat je inderdaad precies de lijn Obama kiest eigenlijk als VVD, hè? van dit is de grens, dit mag, dit mag niet, dit wordt een, straf, het wordt een strafexpeditie, dat is wat je, wat je zegt. Het is vergelding, ja. uh, het is niet regime change. Nee, oké, okay, hand en broeken laat ik het bij, dankjewel en succes vanavond en zeker morgen bij het debat in de Tweede Kamer. Hand en broeken hoorde u van de VVD, Tweede Kamerfractie. Uh, ja, hij, hij zal mij, mij niet steunen, want hij zegt... dit is een grens die niet had mogen worden overschreden. Aanval op Syrië brengt ons van de regen in de drup, zeg ik. 0800 1121, u kunt er nog bij. En Wiedehoff twittert mij op een hekje eens. We hebben er geen belang bij, hoe vreselijk ook voor de slachtoffers. Blijf weg als westeling uit een islamitisch conflict. En Gerardus is er ook mee eens. De oplossing is politiek, economische druk op Rusland en China uit te oefenen... om hun steun aan Assad in te trekken. Belangrijk punt, denk ik. En Jeroen Kos zegt ook... Uh, eens, nog oneens. Eermans, maak van bommen en granaten geen algensoep. deskundige nog twee of drie weken overleg. En dat zegt hij. Gaan ga naar Jan, Jan Edens uit Hoorn. Goedenavond, Jan. Goedenavond. Nou, misschien moet ik jou gezegd de omdraaien Je brengt ons van de drup in de regen. Tja. Ik, is... ik stel voor ja. om gewoon die bombardementen eventjes een week te stoppen. En aan beide partijen, en dat is bij die op de... Die ja, die, die, die tegenstanders van Assam, wel moeilijk misschien om daar één partij van te krijgen. Mm. Maar te zeggen, wij accepteren een bemiddelbare mediator. Ja. En of dat in het internationaal gerechtshof in de Veiligheidsraad moet komen, weet ik niet. Ja. Misschien dat er een bestuur van de Verenigde Naties moet komen, die inderdaad probeert Ach, ja. om een regering voor een zo verdeeld land toch... Maar helpt dat nou, Jan Edens, dat helpt eigenlijk... dat nou ene, ene zak... zeg ik even heel eerlijk, om een bemiddelaar in te zetten... om Syrië op andere gedachten te brengen? Sorry. Een verplicht bemiddelaar, want ik denk dat iedereen ziet... dat als je daar gaat bombarderen, dat dat land helemaal naar de verdommenis gaat. En ja, misschien nou ja. de landen ook. Veel succes, ermee. Ja, het is echt vreselijk. Maar wat moeten wij nou daar veranderen in die zin? Als je niet... Nou ja, er kan iemand zijn in, in Den Haag of in New York, of weet ik waar die bestand heeft van dat land en die gewoon zegt van... weg met Assad en weg met al die... Ja, maar dat die... proberen we als, al, weet ik veel, hoeveel tientallen nee, jaren... Maar... In, in, in, in het Israëlisch conflict en het Palestijn conflict. En dus, dat, dat... dat ging allemaal om de strijd tussen twee partijen... Ja. die nog steeds met elkaar in, in, in gevecht nou, zijn. Nou, je hebt wel gelijk dat ze als nog je niet nu bommen van, ja. Jullie gaan allemaal naar de verdommenis toe, het hele land. Hmm. Alleen als jullie zeggen we in, accepteren een internationaal... De die gezag heeft en die gewoon van tevoren geaccepteerd wordt, ja. dan heb je een kans dat ze met elkaar moeten nou, spreken. Jan, en hij, dat de regering, ja. De, de, ja. de Verenigde Naties of het internationaal gerechtshof binnen een maand of zo zegt van oké, okay, daar ligt het. Nee, hij is duidelijk. En, en die, ah, die, die, die, die, die uh, opposanten ook ja, weer. Ja, de rebellen. Dankjewel Jan Edens, want ik, ik denk dat het punt helder gemaakt is. Peter Brinkman zegt, één sowieso raar om een land te gaan bombarderen... om haar burgers te beschermen. Straks weer een post blijven luisteren. Eerst Annie Bosveld uit Westdorpen. Hallo, met Tony. Um, ik vind het inderdaad uh, geen goed idee om uh, bommen te gaan werpen. Sowieso vallen er dan toch weer uh, onschuldige slachtoffers... die er weer niks mee te maken hebben. En uh, ja, je bereikt er helemaal niks mee. Wij hebben daar niks te zoeken... Nee. Dat is, dat is mijn idee. Ik bedoel, ja. wat moeten wij daar? Nou, ik ben het ermee eens. Tony, zeg je, want ik zei Annie. Maar ja, Tony ja, Bosveld. Teunie. Ja. Bedankt voor je mening. Ja. Merci. En tot de volgende keer. Uh, ik ga naar, naar Willem Post, Amerika-deskundige. Goedenavond, Willem. Goedenavond. Hey, Willem, welkom bij Avondspits. Uh, ja, de rode lijn van Obama. Ik wil even aan je vragen vanuit Amerikaans perspectief. Heeft hij zich er nou in verslikt door dat zo hard en stellig te zetten dat hij niet meer terug kan? Terwijl hij misschien eigenlijk meer meer tijd zou willen hebben om, om, om het conflict daar op te lossen? Nou, ik vind wel dat je kunt zeggen... dat Obama al een paar keer gewaarschuwd heeft. Hè? Dus inderdaad, een jaar geleden. Maar dat is een paar keer herhaald. En er zijn ook een paar keer chemische aanvallen geweest. En deze laatste is natuurlijk de meest extreme... Met heel veel slachtoffers. Dus uh, ja, het is voor Obama een topprioriteit. Ja. Alles wat met chemische, biologische en nucleaire wapens te maken heeft. Ja, wat vind je nou, daar ja, had ik een discussietje met, met Han uh, Hand en Broeke van de VWD ja. over. Ja, is dat nou het, het teken van nu massaal de raketten lanceren, want er is zenuwgas gebruikt, hoe verschrikkelijk het ook is. Er zijn ook heel veel andere vreselijke bommen en granaten, zeg ik maar. En, en andere martelingen die daar plaatsvinden, waarvan je ook kan zeggen, sorry, de grens is overschreden. Ja, maar deze categorie wapens is wel een hele bijzondere. Mm. Hey, dit is, een, dit is een, een soort wapen wat geen onderscheid maakt... om maar eens wat te noemen tussen burgers en militairen. Nou, dat hebben we gezien. En weet je... Ja. Ik had vanmorgen een stuk in trouw. Dat heeft wel wat ophef ver veroorzaakt. Omdat ja, de kop er boven was. Uh, min of meer Willem Post uh, pleit voor direct ingrijpen in, uh, in, in Syrië. Nou, zo is het niet. Ik wil morgen, waarschijnlijk wordt dat morgen... ook wel graag het boek zien wat Obama gaat presenteren. Een hele studie naar, het, uh, naar een overvloed aan uh, bewijsmateriaal. Maar ja goed, als we dat allemaal te zien krijgen... dan ja. zou ik toch zeggen, uit alle slechte opties hoor... Ja. dat is geen winstsituatie. Nee. Als we niets doen... hè. Wij, de internationale coalitie die Obama speelt. Ja, dan is dat een vrijbrief voor Assad om weer verder te gaan. Dan kijken we eigenlijk weg. En wat denk je van een land als Iran? Dat staat mm -hmm. erbij en kijkt ernaar. En Precies. denkt van, wat is die Obama voor een kartonnen figuur? Ja, hè? dus jij zegt uiteindelijk doen. Dat, dat betekent, ja, volgt de Amerikaan. Ja, dat ik wel. Ja, en dan hoor ik ook wel mensen in de uitzending zeggen van... ja, dan wordt zo'n land uh, half plat gebombardeerd. Nou, Obama kiest. En dat is ook allemaal heel moeilijk voor een limited strike. Dat, ja. dat zijn ook allemaal enge woorden. Ja, jongens, we leven niet in de Efteling. Nee, het is echt. Ja, ja. Nee, maar het is ook echt in de zin van dat er grote gevaren in de wereld zijn. En als, als hier niets tegen gedaan wordt... weet je, uh, je hebt in de Verenigde Naties natuurlijk uh, de international law, hè, internationaal recht... Maar het internationaal recht moet ook onschuldige burgers beschermen en, Maar dat ja, is zo. Het, dat is ook zo. Als, ja, nee. dus ik Jij wikt en weegt, uh, moe, denk ik, oh, je horen je hersenen kraken, Willem, door de, door de, door de ja, lijn. We gaan je trouwartikel zien. Maar het is moeilijk, maar je bent het uiteindelijk met mij oneens. Het, het, het zal toch moeten gebeuren. Ja, het is niet anders, jongen. Maar uh, ja. nou, we gaan nog wel eens verder discussiëren. Ik zal je toch blijven bellen, Willem. <laughs> Dankjewel, Willem <Bellen laughs> okay, Post. Dank Oké, okay. ja. Amerika-deskundige. Ja. Merci. 0800-1121. Als u razendsnel belt, dan kunt u nog meedoen. Peter Klein 2001: Eén schifgasbom brengt de genocide naderbij, Maar je kunt beter de cultuur van waaruit zo'n bom geschoten wordt aanvallen... dan de bom zelf nou, nou, die zet ik even apart om zo over na te denken. Gerben Laarsen uit, uit Nieuw Leuzenbeld. Ja. Hoi. Uh, dag Joost. Uh, even kijken, er is al op genoemd. Hè. Onschuldige slachtoffers, slachtoffers en je moet wel ingrijpen. Um, wat ik denk is, uh, ik, ik, ik vraag me eigenlijk af uh, of er überhaupt wel slachtoffers gaan vallen. Uh, Assad die heeft, uh, die heeft al zijn kazernes leeggerend. En die gaat gewoon op het afstandje met al zijn militairen staan kijken hoe die bommen vallen. En die zegt, nou, ik ben diep onder de indruk van het, van het bombarderen van een paar lege gebouwen. Ik bedoel, wat ga je nu nog bereiken? Ja, als ze willen de chemische wapens waarschijnlijk ook niet bombarderen wegens te groot gevaar. Um, als, ze, als ze weten waar ze, waar ze opgeslagen liggen. Jij zegt, er worden geen onschuldige burgers, maar ook helemaal geen militairen geraakt. En zelfs, zelfs niet de, de belangrijkste basis. Uh, natuurlijk. Ik bedoel, ja. die, die doen gewoon een stapje opzij. Uh, die wapens, die chemische wapens, die zijn uh, uh, die zijn in de loop van dat uh, van het conflict zijn ze al lang uh, overal heen verplaatst. Je weet absoluut ja. niet zeker meer waar die liggen. Uh, die liggen, uh, als, je, als je dat al weet, liggen ze onder een ziekenhuis. Nou, daar ga je ja. geen tommehoop op. Nee. Uh, en voor wij het wel weet, uh, doen ze een stapje opzij, hebben ze het nog ja. genoeg over. Nou. Of, ze ze, of ze rijden ze alsnog vandaag eventjes weg. We bereiken wat er niks mee, dat, dat zeg je eigenlijk wat, ook. Ja, ja. Wat, wat, wat ga je raken. Precies. Gerbelage, dankjewel uit Drenthe. En misschien een hele korte laatste beller. Mieke? Ja, hallo. En, um, ik wilde nog even... Wat ik mis in deze gesprekken is de uh, uh, big picture uh, tussen de Soenies en de Soenieten. Want het is, gaat natuurlijk niet alleen maar om Syrië zelf... Maar uh, saoedi arabië uh, uh, Irak, Iran. En daarom is, is het zo gecompliceerd. En kun je niet zo simpel zeggen van nou we gaan zetten mensen ja. aan een tafel. Um, uh, en overigens, de bombardementen hebben natuurlijk wel enigszins uh, nut omdat ze uh, uh, waarschijnlijk vliegtuigen kunnen uitschakelen. Nee. Uh, die vervolgens dan geen burgers kunnen raken. Okay. Maar de, groot, de, de grote, de grote lijn picture. Ja, zo'n daar gaat het om. Daar gaat het jou om. Mieke is, Dion, is... ik moet je stoppen, ja. want, want we lopen eruit. Ja. Dus uh, bedankt voor, ja. voor jouw okay, laatste mening gedaan. bij Avondspits. En een hele fijne avond wens ik jou. Het is erom gevlogen, luisteraars. Bedankt voor het bellen en luisteren. Dat was een mooie discussie. En laten we maar blijven bidden voor vrede. Straks op deze zender gaat kunstel verder met daarin Petra Pozzel, Te horen vanuit Curaçao over de North Sea Jazz Curaçao Special. Volg mij op Twitter via Apenstaartje Eerdmans en ook op Apenstaartje Avondspits WNL. Morgen is Onderwijk FM er weer vanaf half 7 terug op deze rampenzender. Namens Richard, Sjoerd en Jan. Hele fijne avond en graag tot morgen. Deze week in... Roel Coutinho over zijn jarenlange strijd tegen infectieziekten. Dat wantrouwen het verbaast me ook, en als het jezelf treft, is dat heel pijnlijk. Schrijfster Annette van der Zeil is gastrecensent. Rubrieken van Justus van Oel, Bert Brussen en Frits Baron. Je krijgt hulp en overwachttoek. Welke hoek dan? Veel satire. De crematiegigant. Je kist in de brand voor de prijs van een kamerplant. En live muziek van Rena Mouchong. Ah, ah, ah, ah.